In het Haga ziekenhuis in Den Haag is afgelopen nacht de intensive care ontruimd. Gisteravond werd er een lekkage ontdekt. De dertien patiënten die op de intensive care lagen zijn op andere afdelingen opgevangen of naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht. De lekkage is vermoedelijk ontstaan tijdens een verbouwing. De intensive care afdeling van het Haga ziekenhuis blijft vandaag in elk geval gesloten.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 In Los Angeles zijn zo'n 1200 verkeerslichten beschadigd, wat de verkeerschaos alleen maar verergert. De brandweer heeft iedereen verzocht om binnen te blijven. In Heerlen is winkelcentrum het loon gisteravond helemaal ontruimd, omdat een deel dreigt in te storten. Eergisteren werden al 10 van de 50 winkels ontruimd. Volgens burgemeester De Pla is de situatie gisteravond ernstig verslechterd, omdat de parkeergarage onder het centrum steeds verder verzakt. De appartementen boven het centrum zouden geen gevaar lopen... en worden niet ontruimd. Maar bewoners mogen wel op kosten van de gemeente naar een hotel. In de parkeergarage werden anderhalve maand geleden stutten geplaatst... omdat er scheuren in de pilaren waren ontdekt. Maar volgens inspecteurs zakken die stutten mee. De Wereldbank stelt komend jaar bijna 200 miljoen euro beschikbaar... voor de wederopbouw van Haiti. Het geld is onder meer bedoeld voor onderwijs- en landbouwprojecten... Ook is een deel van het geld voor het bouwen van huizen. Nog steeds leven 500.000 Haitianen in tenten. Haiti werd op 12 januari 2010 getroffen door een zware aardbeving. Daarbij kwamen naar schatting 230.000 mensen om.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 De Gouden Radio Ring voor beste radioprogramma is dit jaar gewonnen door drie 3FM programma-maker Extra programma Extra Weekend. De Zilveren Radio Sterren voor beste radiomakers gingen naar Annemieke Hollard en Gerard Ekdom. Ook zij werken voor 3FM. De Gouden Radio Ring en Zilveren Radio Sterren zijn jaarlijkse publieksprijzen voor radioprogramma's en radiomakers. Gisteravond werden ook de vakjuryprijzen uitgereikt, de Marconi Awards. BNA Nieuwsradio kreeg de Marconi voor beste zender. En 3FM-dj Sander Hogendoorn won de Marconi voor aanstormend talent. Eerder was al bekend dat Lex Harding de Marconi Oeuvre Award wint. In de Europa League heeft FC Twente gisteravond van Fulham gewonnen. De Turkers wonnen in eigen huis met 1-0. Spits Mark Janko scoorde vlak voor tijd. Twente was al geplaatst voor de volgende ronde... en is nu ook zeker van de eerste plaats in groep K. Dan het weer nog. Eerst bewolkt en regenachtig. In de loop van de ochtend geleidelijk droger en vanmiddag af en toe zon. Alleen in de kustgebieden nog kans op een bui. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een stevige wind. Het wordt ongeveer 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Vannacht, vannacht raakte een vrachtwagen op de A27 Breda richting Golkum bij Hank van de weg in de Sloot. De chauffeur en de vrachtwagen zijn al lang weer op het droge, gelukkig. Alleen het uh, calamiteitenscherm staat er wel nog steeds en dat trekt bekijks. Tussen Hank en de brug bij Golkem 9 kilometer file op dit moment. Wilt u richting Utrecht kunt u omrijden via Waalwijk en Den Bosch via de A59 en de A2.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 Zeker, want organisaties willen altijd beter en beter. En dat vraagt om professionals van Yawd. Verbeteraars. Met genoeg kennis en ervaring om te kunnen verbeteren. En zijn ze klaar, dan neem je gewoon afscheid. Daarom dus. Time to yacht. Kijk op yawd.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Gemeente Heerlen wil geen risico nemen met winkelcentrum het loon. Verslaggever Mayno Remmers was bij het complex dat wel eens in zou kunnen storten. Minister Donner van Middellandse Zaken wil de topsalarissen in de publieke sector aan banden leggen. De Tweede Kamer vindt dat hij niet ver genoeg gaat. Joost Vullings volgt het debat gisteravond. En de Franse president Sarkozy komt met een begin van een oplossing voor de eurocrisis. Hij meldde dat Frankrijk en Duitsland werken aan een verdragswijziging... die redding van de euro mogelijk moet maken. Gisteravond hield de Franse president een toespraak precies over dat onderwerp. En de toespraak maakte in eigen land de tongen los. De Franse president heeft haast. Haast om een nieuw Europees verdrag te sluiten. Haast om Europa te veranderen. Als Europa zich niet aanpast, waarschuwt Sarkozy, blijft het achter... En een van de belangrijkste veranderingen is een nieuw systeem van toezicht op elkaars begrotingen. Examinons commun budget. Instaurons des sanctions plus rapides, plus automatiques, plus sévères pour ceux qui pas leurs Wie de begrotingsverplichtingen niet nakomt, kan automatisch rekenen op strengere straffen. En dat betekent in de praktijk dat Frankrijk harder zal moeten bezuinigen, dat het zijn concurrentiepositie moet verbeteren. In deze verkiezingsperiode is de kritiek op Sarkozy's reden fel. Martine Aubry van de grootste oppositiepartij, de Socialisten, vindt dat de president alleen met loze beloftes is gekomen. Président de République, n'a eu le mot de vérité à la bouche et n'a fait que des promesses et des In een speech waarin Sarkozy aankondigde de waarheid te zullen vertellen, kwam hij alleen met het tegenovergestelde bitst Aubry. Marine Le Pen, kandidaat van het extreemrechtse Front National, vindt dat de president te zeer naar de pijpen danst van de Duitse regering. Uh, uh, allemande die imposer plus op maar die leur retirer leur liberté de peuple. De samenwerking met het duits Europa, zoals Le Pen het noemt, kost het Franse volk de vrijheid, omdat dat Europa ons zwaardere bezuinigingen zal opleggen. De president had de hand in eigen boezem moeten steken en eerlijk toegeven. Dat hij de regeringsverantwoordelijkheid had toen de crisis uitbrak. Maar c'est de sa faute, c'est lui qui n'a pris aucune des mesures nécessaires à la protection de nos emplois. Op geen enkele manier heeft hij geprobeerd onze banen te beschermen, zegt Le Pen, die impliciet verwijst naar de stijging van de werkloosheid in Frankrijk. Uiteraard nam Sarkozy's eigen partij, de UMP, het voor hem op door te zeggen dat het alternatief van de tegenstanders niet samenwerken met Duitsland en Europa. Geen serieuze optie is. de En zo maakt de speech van Sarkozy in ieder geval één ding duidelijk: dat de inzet van de presidentsverkiezingen begin 2012 wordt, de mate waarin Frankrijk de soevereiniteit deelt met Brussel. Sarkozy heeft zijn keuze gemaakt. Hij kiest definitief. Voor Duitsland. La France en l'Allemagne ont fait le choix de la convergence. Je ne reviendrai jamais sur ce choix. <tot of an -trio> Linker luisterde mee met Sarkozy en tekende ook de reacties op in Frankrijk. Ja, Tekent dus voor Duitsland Sarkozy. Dan zijn we natuurlijk benieuwd wat Angela Merkel te zeggen heeft. Zij spreekt om negen uur, dat volgen we natuurlijk ook. En over de voorstellen die Sarkozy heeft gedaan gisteravond... praat ik na acht uur met hoogleraar Economie Ivo Arnold. Een deel van het winkelcentrum in Heerlen dreigt in te storten... door een instabiele ondergrond. Het gaat om winkelcentrum met loon met vijftig winkels en een woontoren. Hoewel de verzakking betrekking heeft op maar een klein deel van het complex... vreest de gemeente dat grote paniek kan uitbreken onder winkelend publiek. Bewoners van de flat hoeven nog niet weg... maar alle winkels blijven voorlopig dicht, constateerde gisteravond Mino Remmers. Hier en daar een nieuwsgierige buurtbewoner in de winderige motregen... maar het winkelcentrum maakt een verlaten indruk. Grote hekwerken grendelen het af, en geldt een noodverordening. Het hele complex dateert uit de jaren 60 en er zitten zo'n 50 winkels in, van grote bekende kledingketens tot en met supermarkten en kleinere boutiques. Het begon allemaal al eerder deze week met enkele verzakkingen in de parkeergarage op een stuk van 30 bij 30 meter. Maar gisteravond werd de situatie plots zoveel slechter dat de gemeente niet kan uitsluiten dat een deel van dit winkelcentrum zal instorten, zegt burgemeester Deppla van de gemeente Heerlen. En iedereen denkt dat het iets te maken heeft met het verleden van de mijn hier. Wellicht zijn er ook nog andere oorzaken. Maar die grond komt maar niet tot rust. En die pilaren kunnen dat niet eindeloos houden. En dus is de kans dat het boel uh, gaat verzakken. Dat gedeelte van het winkelcentrum gaat verzakken, gaat instorten. is de afgelopen uren enorm toegenomen. En als dat gaat gebeuren, dan gaat het met een klap gepaard van heb ik jou daar. En dat leidt dan weer tot paniek uh, bij het winkelende publiek. Uh, met alle mogelijke gevolgen van dien. En die moeten we zien te voorkomen. Hoe weet u zeker dat niet andere gedeelte van de bodem... onder het hele winkelcentrum en de flat ook in beweging is? Het is een risico wat je zou kunnen zeggen wat in het hele gebied bestaat. En daarom houden we het hele gebied ook elke keer keurig in de gaten. Maar het heeft zich op deze plek nu afgespeeld. Overigens, een aantal jaar geleden is het ook al gebeurd... maar toen heeft die grond zich weer herpakt, zou je kunnen zeggen. is weer stabiel geworden, waardoor, het, ja, waardoor de druk op die constructie er niet meer bestond. En er is ook geen probleem voor de bewoners in de flat? Nee, alleen we kunnen ons heel goed voorstellen dat mensen zeggen... ja, ze zeggen wel dat het veilig is, maar is het ook echt veilig? En dus hebben we tegen al die bewoners in de flat gezegd... u kunt op kosten van de gemeente de komende tijd in een hotel uh, overnachten. Want we begrijpen heel goed dat u zich niet altijd uh, helemaal, uh, helemaal prettig voelt in deze omgeving. Een behoorlijke schade voor de winkeliers in deze maand daar. Het is vreselijk voor de winkeliers. En zeker, we kunnen zeggen, in deze drukke decembermaand... Uh, het winkelcentrum was net in zijn glorie weer goed bereikbaar... We zijn nu al in gesprek met de winkeliers... samen ook met de eigenaar om te gaan kijken... wat kunnen we doen voor die mensen om hun klappen te boven te komen. Dat geloof je niet? Ja, ga gewoon naar bed. <lacht> Tegen twaalf, zoals ik het gewend ben. Vind je het gek? Nee, ik vind het niet gek. Nee, Want de burgemeester zegt dat er ik geen fein. gevaar is. En ik ga er vanuit. Ja. Huh? Toch is het wel raar. Het hele winkelcentrum gaat dicht... Ja. en het gaat om een stuk waar toch nog steeds in beweging is. Dus dat stukje hè? bij de garage... Mijn auto staat er wel nog in, dan maak ik me nog zorgen om. Mm. <laughs> en u woont hier ook? Ja, ik woon hier ook. Ja. Ja. Ja. En wat gaat u doen? Want er zijn wel mensen die naar een hotel gaan. Ja, ja. ja dat klopt, maar ik blijf gewoon. Ja. Ja, er is geen gevaar. Toch, uh, ja, wat moeten ze er nou mee? Hè? Want uh, de maatregelen is een paniek te voorkomen, maar de grond is wel in beweging. Ja, klopt. Ja, ja. Ik zie duister in voor dit uh, winkelcentrum. Ja, dat er toch wat afgebroken moet worden. Misschien wel, en het is jammer, want dit is uh, het, het, het, het, het allereerste winkelcentrum... naar Amerikaans model in Nederland. Uh, dus dit is eigenlijk een uniek bouwwerk. En het is jammer wanneer dat uh, zou verdwijnen. Dus ik hoop dat het eventueel nog te redden is, maar uh, ik vrees het de ergste. De mijnen, zeggen ze. Ja, ja, het gaat eindelijk wat beter met Heerlen en dan komt het verleden toch weer om de hoek. <laughs> om de boel uh, in de wacht te schoppen, ja. Bewoners die er nog rustig onder blijven, zij kunnen in hun huis blijven. Maar winkels blijven voorlopig dicht. Frank Akkermans is woordvoerder namens de winkeliers van het Loon in Heerlen. Meneer Akkermans, goedemorgen. Goedemorgen. Welke winkel is van u? Ik ben uh, werkzaam bij Albertijn. Aha, een van de 40, 50 winkels die dus dicht blijven. Wat vindt u van de beslissing van de gemeente? Um, er is uh, eigenlijk unaniem uh, begrip voor de keuze van de gemeente... om te kiezen voor de veiligheid van uh, bezoekers en, uh, en ook voor ons als winkeliers. Ja. Kunt u uh, de situatie inschatten, hoe gevaarlijk het is? Nee, wij kunnen alleen maar uh, afgaan uh, op de informatie die we gekregen hebben... in de verschillende informatiebijeenkomsten. En uh, wat uh, aangegeven wordt is dat er uh, direct uh, uh, gevaar is op dit moment in een heel klein gebied... En puur veiligheidshalve, een veel groter gebied in eerste instantie. En nu het hele winkelcentrum is, is afgesloten om paniek te voorkomen. Is dat niet raar dat de bewoners wel kunnen blijven? Of is dat echt aan een hele andere kant van het centrum? Dat is een, een uh, ja, ver weg van, van het, uh, het kerngebied van, uh, van de grondverzakking. Ja. Het kwam net al even te sprake in het verslag van onze collega Marno Remmers... Uh, dat het natuurlijk heel ongunstig uitkomt, hè, zo vlak voor de Sinterklaas. Heeft u, kunt u een inschatting maken van de schade? Nee, daar hebben we op dit moment, uh, het, is, het is allemaal heel snel gegaan, uh, daar hebben we op dit moment nog helemaal geen, geen zicht op. Nee. Nee. En weet u, heeft de gemeente iets verteld over hoe lang dit gaat duren, deze situatie? Um, uh, ja, voor de tien zaken die uh, in eerste instantie getroffen zijn, uh, uh, maanden. En, uh, ja, het laatste nieuws is ook pas voor ons heel vers, dat ook wij uh, gesloten zijn... En ontruimd en uh, hoe lang dat gaat duren is, uh, horen wij straks uh, wellicht om 12 uur bij de hm. gemeente. Want dan wordt u bijgepraat? Dan worden we weer opnieuw bijgepraat. Goed, nou, sterkte ermee meneer Akkermans. Dankjewel. En bedankt voor uw uitleg. Frank Akkermans, woordvoerder namens de winkeliers van Het Loon in Heerlen. Kom maar eens even kijken bij dat schip, de Rena bij Nieuw-Zeeland. Daar ligt het nog altijd op een rif, weet u nog wel. En het gaat alweer niet goed met de berging. Eerst verkeersinformatie man bij de ANWB, Erwin de Hart. De meeste vertraging nog steeds op de A27, Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Je kan omrijden via, uh, richting Utrecht via Waalwijk en Den Bosch, via de A59 en de A2. En een ongeluk op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom... Zorgt voor een ongebruikelijke file tussen knopende stok en Afrit-Wouwse plantage. En die file is drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ja, dat containerschip de Rena ligt nu al twee maanden op een rif voor de kust van Nieuw-Zeeland. En de bergingwerkzaamheden van het containerschip verlopen maar uiterst moeizaam. Het weer speelt, de bergers alweer weer parten. Correspondent Robert Portier. Robert, hoe staat het er nu voor? Nou ja, dat, werkt, dat ligt nog steeds stil. De afgelopen twee dagen waren de golven eigenlijk te hoog. Die waren ongeveer drie meter hoog geworden. En zoals je je misschien kunt herinneren, dat schip dat is midden gescheurd. Dat ligt eigenlijk te balanceren op dat rif. En die golven beuken daar de hele tijd tegenaan. Toch is dat niet het punt waar de meeste mensen zich op dit moment zorgen over maken... Wat eigenlijk het probleem is, is dat het schip wat daarnaast ligt... en waar een hijskraan op is gemaakt om die containers van boord te tillen... ja dat kan eigenlijk niet goed werken wanneer die golven te hoog worden. Vandaar dat het weer uh, in veiligheid is gebracht en het werk is opgeschort. En het weekend, dat ziet er niet goed uit. Dus meer vertraging op komst. Ja, de, de olie is er een tijd geleden uitgehaald... Hè, nadat er al wel een deel op de kust was, op het strand was aangespoeld. En we herinneren die beelden van die hoge stapels met containers. Hoeveel zijn er inmiddels af? Ja, er zijn in totaal 1368 containers aan boord. Er zijn er slechts 166 verwijderd. Dus ja, je kunt wel narekenen dat het heel erg lang gaat duren voordat die van boord gaan. Uh, dat schip met die hijskraan, nou, dat is in staat om nou, zes, schepen, of zes containers per dag ongeveer van boord te halen. En als je die rekensom snel maakt, dan kom je uit op een nou, snelste periode van zeven maanden ongeveer... Maar ja, er zullen natuurlijk gewoon dagen uit blijven vallen... vanwege het slechte weer. Dat zal alleen maar slechter worden als de zomer één keer voorbij is... en er meer slechte dagen komen. Dus mensen houden rekening met minimaal twaalf maanden. Ja, en dan moet het schip zelf natuurlijk ook nog worden verwijderd... Ja. als het het al zo lang volhoudt. Ik wou net zeggen, want dan houdt dat het, het zeven maanden vol met zo'n scheur erin. Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Bij periodes zoals deze, wanneer die golven weer omhoog gaan... Ja, dan houdt iedereen die er iets mee te maken heeft zijn hart ook vast... Want ja, iedereen weet dat het schip vroeger of later door middels opbreken. Ja, het is eigenlijk een wonder, zeggen de redders, dat dat schip het nog niet gedaan heeft. Uh, dus ja, elke keer dat het goed afloopt, uh, is voor hun eigenlijk mooi meegenomen. Ja, het is ook meegenomen als je die containers van boord krijgt. Hè, dat vertegenwoordigt natuurlijk toch, uh, toch nog waarde. En in principe hoeft er met de inhoud niks gebeurd te zijn. Maar het wordt wel heel erg duur, zo langzamerhand. Weet, weet men hoe duur? Nou ja, dat het duur wordt, dat weet iedereen inmiddels wel. Maar hoe duur, ja, dat is moeilijk uit te rekenen. We weten tenslotte niet hoe lang het gaat duren voordat alle containers van boord zijn. Daarom is ook niet heel goed uit te rekenen hoe duur het allemaal gaat worden... En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het Nederlandse bergingsbedrijf Zwitser... een heel hoog percentage vraagt voor die geborgen lading. Want dat is hoe zij hun geld verdienen. Zij mogen een rekening indienen uh, wanneer die lading één keer is geborgen. En de hoogte van die rekening is een percentage van de waarde van de goederen. Nou ja, daarvan wordt gezegd dat er 80% gaat worden gevraagd. Dat is het hoogste bedrag dat ooit is gevraagd bij een berging... Nou, het bedrijf wil het niet bevestigen. Zegt dat dat uh, strategische commerciële informatie is. Ze ontkennen het overigens ook niet. Uh, en dat betekent dus dat mensen om de container bij hun op de stoep te krijgen... 80% moeten gaan betalen. Nu was er een meneer die was verhuisd. Had huisraad in uh, die container zitten en een auto. Dat was allemaal ongeveer 100.000 Nieuw-Zeelandse dollars waard. Uh, 60.000 euro. Uh, die moet straks 48.000 euro gaan betalen... Die krijgt dan een container voor de deur te staan. En als hij hem openmaakt, ja, dan moet hij maar afwachten of de auto het doet. En of de huisraad uh, de storm, het zeewater en uh, ja, die hele berging heeft doorstaan. Dus ja, je kunt je voorstellen, dat wordt een uh, lang gevecht met de verzekeraars. Ja, en die meneer die zal daar misschien een bittere pil te slikken hebben later. Ja, dat lijkt me inderdaad niet leuk. Robert, we bellen uh, in juni, juli volgend jaar nog wel eens. Uh, voor die tijd ook nog wel. De Rina ligt er dus nog wel even, als hij al niet door midden breekt, uh, op dat rif voor Nieuw-Zeeland. De balken en de norm, ruim 187.000 euro om precies te zijn... is een ingeburgerd begrip, maar nog steeds geen wet. Tweede Kamer en minister Donner debatteerden gisteravond over de wet... die topinkomens in de publieke en ook de semi-publieke sector aan banden moet leggen. De minister vindt zijn wetsvoorstel zeer vergaand. Een meerderheid van de Tweede Kamer niet. Volgens Joost Vullings, onze Haagse verslaggever... is het grootste geschilpunt de zorgsector. Ronald van Raak van de SP snorde tevreden. Eindelijk worden de, wat hij noemt, graaiers aan de top... Aangepakt. De politiek moet een norm stellen. Mensen die werken in de publieke sector, die betaald worden met publiek geld, krijgen niet meer dan de minister. Dat is een, logisch, een logische norm. Een heldere norm die een einde maakt aan het gezeur, het getouwtrek en het gedoe. Een norm die graaiers aan de top een beetje moraal bijbrengt. Wat hem betreft is de balken en de norm 130 van de ministersalaris zelfs te veel. Een ministersalaris is al hoog genoeg, maar daarvoor geen steun van de meerderheid van de Kamer. Het wetsvoorstel van minister Donner is overigens helder. Wordt een sector compleet betaald met belastinggeld, denk aan het onderwijs of de omroepen, dan geldt de balken en de norm. Wordt een sector slechts ten dele gefinancierd door de staat... Denk aan de zorg, dan mag de beloning niet uitstijgen... boven de door de sector zelf bepaalde norm... die vervolgens door de minister wordt vastgelegd. En dan is er nog de buitencategorie. Denk aan de directeur van de Nederlandse Bank... die ook bij een commerciële bank zou kunnen werken. Die inkomens hoeven alleen openbaar gemaakt te worden. In grote lijnen steunt het parlement het wetsvoorstel. De linkse oppositie en de PVV, een meerderheid... wil echter ook de zorgsector onder de balken en de norm schuiven... Karen Gerbrands van de PVV. Uh, mijn fractie is van mening dat van het personeel dat in de zorg werkt... altijd wordt gezegd dat ze niet louter door het salaris worden aangetrokken... maar dat in de zorg ook intrinsieke motivaties... zoals respect, tevredenheid en dankbaarheid een rol spelen. Waarom kan dit ook niet voor bestuurders gelden? Wat mij betreft mogen alle bestuur bestuurders... die de balken en de norm niet voldoende vinden vertrekken... en plaatsmaken met bestuurders die hard hebben voor de zorg. Duidelijk. En ja, de zorg wordt ook betaald uit premiegeld, dus niet 100% door de staat. Maar die premies zijn verplicht en worden opgebracht door de burger. Maar als we zo gaan redeneren, valt half Nederland onder de balken en de norm, zegt minister Donner. Maar dat is hetzelfde als dat we alle aannemers onder deze wet gaan brengen, omdat de wegen aangelegd worden uit publieke middelen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 Laat ik het zover zeggen. In ieder geval in Europa niet meer geprobeerd sinds de val van de Sovjet-Unie en het uh, IJzeren Gordijn. Hij wil maar zeggen, de wet heeft al marxistische trekjes. Toch blijft de meerderheid van de Kamer eisen dat de zorgsector harder wordt aangepakt. Donner richt nu zijn hoop op de Eerste Kamer. Wie weet zijn ze daar gevoelig voor de juridische voetangels. Zo niet, dan rest hem niets anders dan de wet in te voeren of terugtrekken. Conclusie? Het debat is nog niet over. Voorlopig blijft de balk en de norm. De naam zegt het al, een norm. En nog steeds geen wet. Joost Vullings in Den Haag. Het is vijf voor half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Joris van der Kerkhoff kijkt of het wel een beetje loopt met de Sinterklaasinkopen, Joris. Nou, dan loopt het hier uh, bij het uh, verdeelcentrum in Waddinxveen Van een groot uh, postbedrijf loopt het heel erg goed boven. Uh, Zo'n beetje zes meter boven de grond, zie je allerlei banden alle kanten op gaan. Links, rechts. En nummertje 1, uh, de grote deur, uh, die gaat uh, naar Zwolle, Marcel. Oh. Uh, daar gaan heel veel pakjes naartoe, naar Zwolle, ja. zie ik. Maar Sinterklaas is al geweest. In Zwolle. Oh, ja, in heel Zwolle? Had tactische redenen. Ja, niet in heel Zwolle. Heel, heel praktisch. Ja. Nou, gaat er heel veel via internet, wordt er, wordt er besteld en wordt er uiteindelijk ook bezorgd. En dat zijn allemaal fantastische verhalen hier. Dat er tienduizenden meer en zoveel procenten meer. Maar uiteindelijk, meneer Kwiks, onderzoeker, goedemorgen... Meneer Kwiks, goedemorgen. Goedemorgen, kunt u mij horen of niet? Ja. ja, ik kan u horen, ja. ja. Uh, uh, uh, met internet gaat het allemaal heel goed, dat zijn de verhalen in ieder geval. Uh, ik kom er hier weer onder mij door, schieten de pakketjes uh, alle kanten op. Uh, de verkopen in het totaal voor deze dagen, die vallen geloof ik, uh, zo blijkt uit uw onderzoek wel wat tegen. Hè? Ja, wij verwachten dat we uh, naar zo'n 8% minder uh, zullen uh, zien uh, vergeleken met vorig jaar. Dus dat er 8% minder uitgegeven wordt vergeleken met vorig jaar. En waarom is dat? Nou, de belangrijkste reden daarin uh, zijn de economische omstandigheden. En ik denk ook de, de ongerustheid die de consumenten nog steeds hebben. En uh, ja, zoals je kunt zien, ook uh, naar mijn mening terecht... Over hoe de uh, huidige crisis zich gaat ontwikkelen. Het was misschien goed geweest als uh, voor uh, 5 december. Uh, de Europese uh, regeringsleiders tot een conclusie waren gekomen. Maar dat uh, wordt uitgesteld tot de 9e, tenminste. Ja, ja, en, en, en dus zo nauw kan het liggen. Ik bedoel, als mensen. Uh, die, die, die, die passen. of Sinterklaas passen in ieder geval. Zijn, zijn aankopen daaraan aan. aan beslissingen van Sarkozy en Merkel. En Rutte en al die anderen. Ja, wat je ziet is dat uh, consumenten hebben gewoon een heel laag consumentenvertrouwen. Dus ze hebben heel weinig vertrouwen in uh, de economie. En dat, uh, dat wordt gevoed door uh, alles wat, je, ja, wat om je heen gebeurt. En uh, ja, ik vind het niet heel erg verbazingwekkend dat uh, mensen dit jaar iets minder gaan uitgeven. Maar wat veel belangrijker is, u ziet dat er heel veel online gekocht wordt. Ja, de combinatie van uh, beide uh, bewegingen, dus dat mensen minder gaan uitgeven... En eh, dat er veel online gekocht wordt, betekent dat er in de winkelstraat aanzienlijk minder verkocht zou worden. Ja, daar ga ik straks eens naar kijken in zo'n winkelstraat. Een winkeltje na zo, zo, zo rond negen uur als die, als die open zijn. Nog één korte vraag, kort antwoord graag. Eh, nou, misschien wordt de vraag wel wat langer, maar het antwoord graag kort. Eh, als een detailhandel zegt dat het goed gaat, dan moeten we ze dus niet geloven. Ja, ik zou daar uh, uh, wel enige, enige terughoudendheid bij hebben... En ik denk dat ze vooral uh, wel uh, kleinere cadeaus zullen gaan zien. Dus uh, misschien dat mensen wel komen kopen, maar ze zullen een wel kleinere cadeaus kopen. Nou, dank u wel voor, uh, voor uw verhaal. En hier ondertussen op deze banden die hier aan het stromen zijn... één pakketje liep vast en die is met een stok losgehaald. En die gaat, Marcel, toch echt nog naar Zwolle. Mag ik u eens vragen...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 En u echt even niet opletten en jaarlang gratis koffie en benzine kunt winnen. Beter houdt u uw aandacht op de weg en onthoudt u alleen Alertopweg.nl. Voorals u achter uw computer zit en niet meer achter het stuur. Alertopweg.nl. Een initiatief van Volkswagen. Radio 1 Het NOS-journaal Intensive care Haag ziekenhuis ontruimd na lek. En gemeenten zijn niet enthousiast over het zoutloket. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De intensive care in het Haga ziekenhuis in Den Haag is vannacht ontruimd. Gisteravond werd daar een waterlekkage ontdekt. Uh, dat kwam van boven, uh, van het dak, uh, door de regenval. Ja, we zijn nu op zoek naar de oorzaak. Het kwam wel in de ruimte en we moeten dan echt denken aan druppeltjes. En nou, dat werd geconstateerd en dan direct actie ondernomen om nou, de patiëntenveiligheid te kunnen garanderen. Dus zijn de patiënten uh, geëvacueerd naar, naar uh, voor dat moment veilige plaatsen. In totaal zijn 13 patiënten die op de intensive care lagen... op andere afdelingen opgevangen... of uiteindelijk naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht. Die lekkage is vermoedelijk ontstaan tijdens een verbouwing. De intensive care afdeling van het Haga ziekenhuis blijft vandaag gesloten. Gemeenten zijn niet enthousiast over het zoutloket van Rijkswaterstaat. Dat treedt in werking als de voorraad strooizout opraakt... Deelnemers zijn verplicht het zout met elkaar te delen. En dat zien veel gemeenten niet zitten. Als je contractueel conformeert aan, uh, aan het zoutloket... dan breng je je eigen zoutvoorraad in. En als er dus elders in Nederland een tekort is... omdat een van onze collega's uh, misschien onvoldoende voorraad heeft... of op een andere manier pech heeft gehad... dan komen ze het hier ophalen. Op de gemeenten zijn dus bang dat ze bij Strenge Winter zelf zout tekort komen. En daarom doen ze niet mee. Op die manier houden ze zelf de regie over de verdeling van het strooizout. Ons eigen zout in ons eigen rekiek. En ik denk dat een aantal collega's met name van de wat grotere gemeenten... die ook die verantwoording naar hun eigen beurs goed voelen... en net zo overdenken. denken. Het zoutloket werd een jaar geleden ingevoerd. U hoort het zojuist al in de reportage. In Heerlen is winkelcentrum het loon helemaal ontruimd... omdat een deel dreigt in te storten. De gemeente heeft een noodverordening afgekondigd. Want de parkeergarage onder het winkelcentrum verzakt steeds verder... De appartementen bij het centrum zouden geen gevaar lopen... en worden niet ontruimd. Maar bewoners mogen wel op kosten van de gemeente Heerlen naar een hotel. De Wereldbank stelt komend jaar bijna 200 miljoen euro beschikbaar... voor wederopbouw van Haiti. Het geld is onder meer bedoeld voor onderwijs- en landbouwprojecten. En ook is een deel van het geld voor het bouwen van huizen. Haiti werd begin 2010 getroffen door een zware aardbeving. Daarbij kwamen naar schatting 230.000 mensen om. Dan is er een zware storm in het zuidwesten van de Verenigde Staten. 300.000 mensen ruim zitten zonder stroom. Omgevallen bomen, elektriciteitsmasten zorgt allemaal voor chaos op de weg. Rukwinden veroorzaken veel schade. Zoals bij deze man in de stad Utah. Zijn kerstversiering werd van zijn dak geblazen. Ik had een paar van mijn displays op. Maar uh, Frosty de Snowman is probably bobbing somewhere out in de Great Salt Lake naast de Brianflies. De storm met windvlagen van meer dan 220 kilometer per uur... zal naar verwachting ook vandaag nog problemen veroorzaken. En de brandweer raadt iedereen aan binnen te blijven. Gisteravond zijn de jaarlijkse publiekspleizen... voor radioprogramma's en makers uitgereikt. Winnaar ja, van de agro-zilveren Sterman 2011. Ekdom presenteert het lunchprogramma op 3FM. De prijs voor Beste Radioprogramma ging ook naar de creatie van Ekdom, extra weekend. Annemieke Schollaart van 3FM won de zilveren radioster voor Beste Vrouwelijke Programmamaker. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. De komende dagen staat er wisselvallig en windrijk weer op het programma. De dag begint vandaag ook bewolkt en op veel plaatsen regent het. Bij aanvang ligt de temperatuur rond 6 graden en daarbij staat een matige wind uit een overwegend westelijke richting. In de loop van de ochtend trekt het regengebied verder naar het oosten weg en wordt het vanuit het westen droger. In de kustgebieden blijft nog kans op een bui. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en enkele zonnige perioden elkaar af, maar vooral de kustgebieden blijven gevoelig voor een buitje. Elders blijft het dus meest droog. De middagtemperatuur ligt rond 9 graden. De wind komt vanmiddag uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. Op de Wadden en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond en vannacht raakt het weer bewolkt en trekt de wind flink aan. Later in de nacht volgt ook regen. In het weekend is de kans op regen groot en waait het van tijd tot tijd stevig door. Het wordt in het weekend zo'n 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment vijf files waarvan er twee opmerkelijk zijn. Dat is om te beginnen op de A27 Breda richting Golkum. Tussen Hank en de brug bij Golkum 7 kilometer file verkeer richting Utrecht kan omrijden via Waalwijk en Den Bosch... via de A59 en de A2. En door een ongeluk op de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom... staat er tussen Rozendaal oost en Afrit-Wouwse-Plantage... 6 kilometer file. En dan nog een melding van het spoor daar vlak in de buurt. Tussen Rozendaal en Bergen-op-Zoom rijden nu geen treinen na een aanrijding. De vertraging is daar meer dan een uur. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 Ga naar RegioBank.nl. De klank van de digidedo tijdens de Dreamtime Healing synchroniseert de hersenhelft en biedt verlichting bij gescheurde nagels, muggenbulten. Slechte. Je hoeft je niet overal voor over te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ de Nonons een zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op Blue.nl. Hoe combineer je een veilige IT-infrastructuur met een hoge mate van toegankelijkheid?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 Kijk op blue.nl. Bijna tien over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in U kunt ons volgen op internet. NOS.nl of Twitter: NOS Radio Heen. Zo heten we daar. Westerse bedrijven verkopen op grote schaal spionagesoftware aan dictatoriale regimes. Wikileaks heeft een verzameling van documenten waaruit duidelijk wordt wat bedrijven precies doen en hoe ze dat doen. Volgens Wikileaks-voorman Julian Assange maakt de informatie van ruim 150 bedrijven duidelijk dat de privacy van burgers in het geding is. Vooral als de spyware in handen komt van omstreden regimes. Daar ga ik over praten met Europarlementariër voor D66 Marietje Schaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag dat zomaar, het verkopen aan wie het maar wil hebben? Nou, er zijn te veel mazen in de wet... waardoor deze digitale wapenhandel nog steeds mogelijk is. Er is dus wel een wet? Er zijn een aantal wetten, maar uh, die zijn niet voldoende. Wat ontbreekt eraan? Op dit moment is er eigenlijk een totaal gebrek aan transparantie. Dus uh, het is heel moeilijk voor overheden om te weten... wat bedrijven precies verhandelen en aan wie. Uh, u noemde al eventjes... Uh, dictatoriale regimes, maar het gaat ook om organisaties als Hezbollah... of om staatsbedrijven of om geheime diensten van dit soort, uh, soort landen. Uh, dus het zijn echt uh, uh, soms hele onfrisse praktijken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe we met conventionele wapenhandel omgaan... dan is het eigenlijk onbestaanbaar dat uh, dat nu op het digitale vlak zo uh, ja, onder de radar gebeurt. Mm. En je ziet ook dat bedrijven een beetje een kat-en-muisspel spelen... zich in belastingparadijzen uh, onderbrengen en uh, niet altijd meewerken... terwijl zij toch ook uh, een eigen verantwoordelijkheid hebben... om mensenrechten te respecteren. Ja, nou, vergelijkt u het met wapenhandel, dat is het natuurlijk niet. Het gaat om software waarmee je iets kunt bekijken... en uh, geen mensen dood kunt maken. Nee, maar uh, ik zal een voorbeeld noemen van een dissident uit Iran die ik uh, recent sprak die uh, lange tijd vast heeft gezeten in de gevangenis daar en die vertelde dat ongeveer de helft van de medegevangenen geconfronteerd is met uitdraaien van uh, alle sms'jes, alle telefoongesprekken, alle e-mails, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, postings op Facebook. Zelfs als dat uh, privéberichten zijn. Dus uh, we zien dat dit soort software erg indringend is. Uh, en er wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van de gps-signalen van uh, mobiele telefoons om mensen te lokaliseren en direct op te pakken. Dus de gevolgen van de schenning van mensenrechten op het gebied van vrije meningsuiting of toegang tot informatie hebben wel degelijk uh, zeer stevige ja. gevolgen en kunnen ook ervoor zorgen dat uh, mensen überhaupt niet tot, uh, laten we zeggen, op oppositie kunnen komen, vreedzaam protest kunnen komen, uh, meningsuiting kunnen komen, omdat ja. het al in de kiem gesmoord wordt. Wat wilt u er nou aan gaan doen? Nou, de Europese regels moeten worden aangepast. Op dit moment wordt er naar de export van een aantal technologieën gekeken... maar gebeurt dat nadat handel al heeft plaatsgevonden. Dus dat is uh, uh, ja, eigenlijk totaal niet werkbaar. Uh, het is ook niet zo dat bijvoorbeeld nu uh, douanes nog alles kunnen onderscheppen, want je kunt tegenwoordig ook technologie-updates delen uh, door op een muis te klikken in plaats van uh, over de grens te gaan met een grote container met spullen erin. Uh, dus er moet één Europese standaard komen en er moet uh, een licentiesysteem zijn wat voor dat een export uh, gedaan wordt, getoetst ja. wordt. Uh, en er moet meer gekeken worden naar wat er gebeurt met eindgebruikers. Ja, maar nou lijken me de twee lastige dingen. Want wat is nou gevaarlijke software? Hoe stel je dat vast? En wat is een twijfelachtig regime? Of wat is een twijfelachtige organisatie? Hoe stel je dat vast? Ja, dat zijn ook niet uh, eenduidige vragen waar je een soort harnas van beleid van kan maken. Dat moeten permanente uh, controles zijn. Uh, het is natuurlijk ook zo, en dat wil ik nog maar eens benadrukken... dat technologie heel veel kansen biedt juist om mensenrechten re te bevorderen... om mensen meer vrijheid te geven. Uh, en sommige van deze technologieën kunnen zowel voor goed als voor kwaad gebruikt worden... afhankelijk ja. van in wiens handen ze komen. Daarom spreken we ook van uh, ja, zogenaamde dual use, van uh, regulering... Dus uh, technologie die op twee manieren gebruikt kan worden. Maar eerlijk gezegd is het ook zo dat er een heleboel technologieën zijn... die echt maar op één manier gebruikt kunnen worden... Uh, die er precies voor bedoeld zijn om mensen op te sporen... om echt in te dringen via virussen uh, ja. in mensen hun uh, communicatie... om uh, ja, zeer agressief uh, met mensen om te gaan. Ja, dus, dus daar kun je bijvoorbeeld... echt wel van zeggen dat dat gevaarlijk is. Absoluut. Ja. Goed. Hartelijk dank voor uw uitleg, uh, mevrouw Schaken. We wachten het af wat dat op gaat leveren, indienen van uw wetsvoorstel. Goedemorgen. Goedemorgen. We de Sports-Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Olympische goedemorgen. Spelen van 2028. Nederland wil zich kandidaat stellen. Uh. Of wilde? Hebben we de kandidatuur inmiddels ingetrokken? Nou ja, er is ineens een, een onderzoek naar buiten gekomen waaruit zou blijken dat de Kamermeerderheid uh, op dit moment tegen zou zijn. Het is wel de een de wat bijzonder RTL kwam daarmee, RTL Nieuws. Het is een wat bijzonder uh, moment. Nederland heeft ooit gezegd: we gaan in een soort drietraps raket proberen naar die Olympische Spelen toe te gaan. Eén, dat is een beetje vaag omschreven geheel, daar zijn wij mee bezig met z'n allen. We brengen het land op Olympisch niveau. En dan moeten we in 2016 bepalen of we ons kandidaat gaan stellen. Nou, wat zeggen een aantal van die Kamerleden, Er worden veel te zware speciale eisen gesteld. Eh, er moeten speciale rijbanen worden vrijgemaakt rond de Olympische Spelen. Nou, dat lijkt me nou nog niet iets om heel nerveus van te worden. Maar belastingvrijstellingen eh, die het IOC allemaal wil hebben... die de FIFA destijds ook wilde hebben bij dat WK-bid. Heel veel gedoe altijd met sponsoren... die zich als officiële sponsor aan het Olympisch Comité verbonden hebben... en eisen dat eigenlijk niemand anders iets mag doen. Denk maar even aan onze bekende biermerkensoop... die we in Zuid-Afrika achter de rug hebben. Dat soort zaken. En ja, in Nederland zijn er een aantal Kamerleden en partijen die zeggen ja, dat gaat mij allemaal veel te ver. Nou, het maakt wel duidelijk, want een dergelijk mega-evenement kun je eigenlijk alleen maar binnenhalen als je ongeveer met z'n allen daarachter achter staat, niet eens met een nipte meerderheid. Het geeft wel aan hoe lastig het is, hoe lastig het ligt in ons land en aan de andere kant mensen mogen daar natuurlijk uiteraard gewoon hun eigen bezwaren over hebben. En als dat de meerderheid is, ja dan moet je je ernstig afvragen of dat wel zinvol is om in 2016 te gaan doen, maar goed, ze hebben nog even voor de lobby, zullen we maar zeggen. <lacht> Ja, die moeten ze dan nu wel even nog heftiger gaan voeren. Ja, die moet blijkbaar wat heftiger worden ingezet. Ja, ja. Dat, dat, nou goed, dat is voetbal. Uh, we kijken ook vooruit naar het EK van ja. volgend jaar. Europees kampioenschap ja. voetbal in Kiev. De loting. Um, wat kunnen we treffen? Ja, auto's aan de kant vanavond, 6 uur de loting, het hele land in stilte. Uh, we zitten in pot 1, dat klinkt dan zo mooi, dan ben je groepshoofd. denk je, nou hebben we Spanje in ieder geval niet. Maar Polen en Oekraïne zitten ook in pot 1. Oh, ja. En dat zijn niet de allersterkste landen, ook al zijn het de thuislanden. Dus er zijn allerlei varianten mogelijk. Um, een, een leuke vinden veel mensen wel Nederland, Duitsland, nou, Portugal en bijvoorbeeld Frankrijk. Man, dan heb je een aardige pool, dat zou eentje zijn. Uit pool 2, Duitsland, Italië, Engeland, Rusland krijg je altijd zo'n land. Nou ja, noem het maar. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Italië of Engeland. Uit pot 3 zouden we wel Griekenland of Zweden willen hebben. En uit pot 4 denk ik wel Ierland of Tsjechië. Maar uh, hoe het ook zij, het is in ieder geval heerlijk. Want we kunnen dan vanaf vandaag gaan speculeren wat er allemaal gebeurt. Maar uh, je moet gewoon zelf goed zijn op die EK. Dat heeft ook wel bewezen. Want bijvoorbeeld Zweden hebben we de laatste wedstrijd uit Pot 3 ook gewoon van verloren. Dus er zal veel gespeculeerd worden. Het woord Pool des doods gaat in ieder geval weer vallen. Er valt altijd iemand in de Pool des doods. Maar het kan alle kanten op vanavond om 6 uur. En het bepaalt dan ook of we 1170 kilometer moeten gaan reizen vanuit Krakau naar de Oekraïne. Of 480 om in Polen zelf in Gdansk te gaan spelen. Want we spelen alle wedstrijden dan op één plek. Wordt allemaal duidelijk vanavond op radio. NTV. We gaan luisteren, Tom. Ja. Dank je wel. Hoi. Maandag. The Voice of Holland. Waarom is dat nou zo'n succes? Dat hoort u zo dadelijk. Erwin de Hart, eerst voor de verkeersinformatie bij de ANWB. Van alles aan de hand in West-Brabant. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Na een ongeluk tussen Rozendaal-Oosten, knopende stok 5 kilometer file. De weg daar is weer vrij. En op de A17 Dordrecht richting Rozendaal. Tussen Rozendaal-Noord en knopende stok 3 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. 3,5 miljoen mensen zitten er vanavond weer klaar voor. Voor het kijkcijferkronon van dit moment. The Voice of Holland, de internationale succesformule voor talpaar bedrijf van John de Mol. Het programma wordt in tientallen landen uitgezonden, waaronder grote televisiemarkten zoals Duitsland en de Verenigde Staten. En vandaag beginnen in Nederland de live shows. En dan gaan er nog meer mensen kijken. Waarom? ga ik over praten met psycholoog Monique Timmers, die door haar wetenschappelijke bril naar The Voice kijkt. Mevrouw Timmers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt dit programma zo populair? En wat maakt het bijvoorbeeld anders als bijvoorbeeld Idols of Big Brother? Nou, ik denk niet dat het heel erg anders is dan Idols uh, en Big Brother. Het is eigenlijk hetzelfde genre, maar er zijn natuurlijk een aantal dingen veranderd aan dit format. En dat weet iedereen. Dat is natuurlijk uh, de jury die uh, uh, blind uh, gaat luisteren in plaats van uh, kijkt naar de kandidaat. En Waarom dat is dat een... zo aantrekkelijk dan? Ik denk, uh, het heeft iets te maken met dat mensen het eerlijker vinden. Het gaat om een goede stem, om een goede zangeres of een goede zanger... En uh, kwaliteit is in deze tijd, denk ik, sowieso iets wat heel erg belangrijk is. Dus het gaat om kwaliteit, of tenminste, dat is dan het idee. En ik denk ook dat het uh, spannend is. Je leeft uh, eigenlijk mee met de jury in het uh, eerste deel van het programma, uh, tijdens de auditie. Want jij ziet natuurlijk zelf wel die kandidaat. En ja. dat heeft iets spannends, van wat, wat, wat horen zij en draaien ze wel of draaien ze niet. Dus je leeft eigenlijk mee met de jury... Uh, in het begin. En dat is anders dan bij die andere shows... waar je natuurlijk vooral meeleeft en betrokken bent met de kandidaten. Ja. Uh, dan gaan we even naar Alfred Levy. Hij is marketingstratege van bureau 3MO. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Levy, uh, over de kwaliteit uh, hoorden we al. Uh, vindt u het ook zo goed? Is het goed gemaakt? Nou, het is buitengewoon goed gemaakt. Daar is denk ik geen enkele discussie over. En uh, in aanvulling op mevrouw Timmers... ik denk dat het uh, buitengewoon interessant is dat bij het begin van het programma... Um, er een soort omdraaiing plaatsvindt... Hè, waar alle andere talentenshows... en zeker een aantal jaar geleden... de kandidaten toch een beetje slachtoffer waren. En als ze geluk hadden, dan werden ze gekozen. Dan zie je hier dat de kandidaten eigenlijk... vanaf het begin worden neergezet als winnaars. Ja. Maar tijd... het verschil is natuurlijk ook... dat uh, bij die anderen waren het uh, gewone mensen. En dit zijn natuurlijk al mensen die wel wat kunnen. Ja, daar hadden we kennelijk ook behoefte aan. He, na zoveel jaren, als ik het onsympathiek zeg, afzeiken... was Nederland kennelijk toe aan programma's... waarbij kandidaten iets meer op een voetstuk werden gezet. En zelfs op een niveau dat he, onze, onze volksheld Marco Borsato... eens een keer niet gekozen kan worden door een kandidaat. Ja, dan draait de wereld natuurlijk wel om. Ja, mevrouw Timmers, is dat het? De positieve houding? De positieve grondhouding maakt het dat zo ja. aantrekkelijk? Ja, ik denk dat dat klopt. Dat is natuurlijk uh, nieuw hieraan. Hè. Wat ik ook al, inderdaad al zei, dat het om kwaliteit gaat van uh, het zingen en daar uh, was inderdaad denk ik na jaren van uh, meer inderdaad wat uh, meer slachtoffers of leedvermaak eigenlijk. Uh, daar is denk ik wel meer behoefte aan uh, gekomen. Dat heeft denk ik te maken met dat mensen het een beetje beu waren... om uh, al die audities en een beetje te lachen ja. om kandidaten. Maar is het dan niet lastiger om uh, de kijker zich ermee te, te laten identificeren? Want nou, deze dat... mensen is toch een andere categorie. Ja, dat, uh, dat vind ik juist wel goed in dit programma. Want betrokkenheid is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, bij een, uh, als je het over succes hebt, dus betrokkenheid bij een programma... en dat kan met een verhaal zijn, maar ook met, met mensen... En die betrokkenheid is in tweeledig. Ik denk dat inderdaad in de eerste uh, aantal afleveringen... de betrokkenheid vooral ontstaat bij de jury. Maar daarna draait het zich om. En dan ga je je betrokken voelen bij de kandidaten. En uh, die betrokkenheid bij de jury blijft waarschijnlijk ook. Dus je bent aan alle kanten betrokken. Word je betrokken hmm. bij het programma. En je is, hebt ook die apps hè, ja. dat je zelf mee kan doen als is, coach. Is het eerlijk, is uw indruk? Eerlijk in de zin... Uh, nou ja, is de jury al... ja, helemaal oprecht? En we, hebben ze misschien voorkennis? Ja, Je kunt van alles bedenken. Het, ik vind het altijd wel grappig om, om te lezen dat er altijd dat soort vragen ontstaan... en discussies uh, op het internet ook over of, dingen, of het eerlijk is. Ik denk dat dat een beetje onderdeel is van zo'n show. Dat het juist wel leuk is om dat te bedenken of het eerlijk is. Ik ja. denk zelf, ja... Het lijkt me redelijk eerlijk. Ik, ik zou niet goed weten wat het belang is om het anders te doen dan redelijk eerlijk. Meneer Levy, een marketingstratege, is, is, is dat inderdaad van belang dat het inderdaad eerlijk is? Nou, Je wil niet het gevoel hebben dat je echt in de maling wordt genomen. Nee. Maar om u een voorbeeld te geven. Uh, we hebben net de battles gehad, hè, dat twee kandidaten tegen elkaar strijden. Er wordt door de regie van het programma natuurlijk wel heel goed nagedacht wie tegen wie gaat strijden. Dat is, uh, en of je dat eerlijk mag noemen, ja, dat wordt eerlijk over nagedacht. Maar wat ja. we zien is een strijd die wel een bepaalde uh, uitkomst heeft en een misschien wel vooruitbedachte uitkomst heeft. Ja, dat moet natuurlijk ook eerlijk uh, zijn, want mensen moeten bellen en daar moet het toch ook van afhankelijk zijn. En dat is natuurlijk ook een, een inkomensbron. Is dit echt een geldmachine? Ja, het is een geldmachine. Um, ik denk dat er altijd een klein beetje overschat wordt... wat dat bellen nou allemaal oplevert. Het zit hem uh, meer in de formule. Die het zit hem in de formule. En uh, u zei net al bij de introductie... Uh, meneer De Mol heeft uh, aan, uh, aan tientallen landen zijn format verkocht. Nou, daar worden echt tientallen soms wel honderden miljoenen mee verdient. Maar daar moet je ook in investeren. En dat, dat straalt er vanaf. Er is in geïnvesteerd? Ja, zeker. En wat niet heel gebruikelijk is in Hilversum... is dat er programma's worden gemaakt... waarbij de producent zo gelooft in zijn programma... dat hij zegt, ik ga op voorhand zelf geld erin steken. Dat is zeker in het verleden niet gebeurd. De eerste keer dat dat gebeurde was Big Brother... Met een, een, een succes wat we allemaal kennen. En dit is eigenlijk de tweede keer dat, dat John de Mol heeft gezegd... ik geloof zo in dit programma, het moet er komen. En een groot deel van de kosten daarvan neem ik voor mijn rekening. Want ik weet zeker dat het een succes wordt. En ik denk dat hij gelijk had. Hou ze het al die maanden vol, want het duurt wel lang. Ja, dat is een goed punt. Um, um, met dit soort programma's uh, hoop je altijd dat de spanning blijft. En u zei net bij introductie 3,5 miljoen kijkers. We hebben afgelopen vrijdag gezien dat het er... Nou, met enig euh, met relativerend vermogen, maar nog maar 3 miljoen waren. Je ziet toch dat mensen het moeilijk vinden om hun spanning vast te houden. Ik geloof zelf altijd wel in programma's die uh, op een bepaald niveau beginnen... en dan doorgroeien, zoals Boer zoekt Vrouw. Ja. En ik vind het altijd een beetje gevaarlijk als je wat kijkers kwijtraakt. Nou, we weten ook van vorig seizoen dat naarmate je richting Finale komt... dat ze wel terugkomen. Ja. En voor 3 miljoen kijkers uh, zal RTL het zeker doen. En nu worden de live-programma's gedaan, de live-shows. Dus dan wordt het misschien nog meer. Hartelijk dank, uh, mevrouw Timmers um, En Alfred Levy, marketingstrateeg. Ja. We hadden het over The Voice, of Holland. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Gert Kluk. De burgemeesters Josias van Aartsen van Den Haag en Talep Rotterdam vinden dat het kabinet te veel bezuinigt op het openbaar vervoer in de grote steden. De enorme korting op het openbaar vervoer maakt me boos en verdrietig... zegt Van Aertsen in de Volkskrant. Burgemeesters vinden dat het openbaar vervoer cruciaal is... voor de economische ontwikkeling in de Randstad. De regering wil het openbaar vervoer in de Randsteden aanbesteden. En daardoor zou het 120 miljoen goedkoper worden. Maar daar zijn de twee burgemeesters het niet mee eens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, is in Burma. Ze dineren daar met de Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. De Volkskrant heeft hier van een foto... Je ziet de twee vrouwen aan tafel soep eten. Trouw opent met een foto van Clinton op bezoek bij de Birmeese president. Contrast is tussen beide foto's is groot. Bij de president veel goud, bij de oppositie leidt er veel ingetogener kledij. Vandaag zal Clinton met de oppositieleider gesprekken voeren... over mensenrechten en de democratie in Birma, meldt de BBC. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs wil vanaf volgend jaar... slecht presterende hogescholen financieel afrekenen op hun prestaties. Volgens het Algemeen Dagblad is dit een belangrijke stap... om HBO's beter te laten presteren. Ze krijgen een prestatiebeloning als ze goed scoren op het gebied van studiesucces, kwaliteit van onderwijs en investeringen in goede docenten. De staatssecretaris Wekers van Financiën heeft zich behoorlijk misrekend. Zo'n 220.000 220 mensen profiteren nog van de spaarloonregeling, staat ook in het AD. Dat kost de schatkist minstens 40 miljoen euro en dat is meer dan twee keer zoveel als Wekers vorige maand had begroot. Amnesty International roept Ethiopië, Tanzania en Zambia op... om de oud-president van Amerika, George Bush, op te pakken en te berechten... Dit staat op de website van Al Jazeera. Bush is op dit moment op rondreis door Afrika. Volgens Amnesty heeft de oud-president internationale verdragen tegen martelingen geschonden. En nergens in Nederland worden zoveel roofdieren vergiftigd als in Drenthe, schrijft het Dagblad van het Noorden. In 2010 werden 46 vergiftigde dieren gevonden tegen 20 in de rest van het land. Dit jaar zijn er al 50 vergiftigingen gemeld. De meeste vergiftigde dieren zijn roofvogels. Die worden gedood om te voorkomen dat ze fazanten opeten. Voordat jagers ze kunnen afschieten. Gert Kluk las hem mee met het overzicht van de media van vanochtend. Na 8 uur hoort u meer over Sarkozy en zijn eerste stap naar een oplossing van de eurocrisis. Oranje en het EK Voetbal 2012. Robben met Van Persie voorin. Nou, schiet maar eens, Robben, schiet maar eens, ja! Vanmiddag vanaf 6 uur in het NOS Radio 1-journaal.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 Hé, twaalf? Ja, alleen bij je CV-ketel van Nevit. Geen twee, geen vijf, geen zeven, geen tien, maar twaalf jaar garantie. Helemaal gratis. Zo. Tijdelijk. Gratis twaalf jaar garantie op alle onderdelen van de Topline HR-ketel van Nevit. Vraag het uw Nevit-dealer of kijk op nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm.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 brengt mij over de gehele wereld vliegtickets, auto's en hotels ik boek simpel en snel bij vliegtickets.nl Ik heb eigenlijk wel flinke trek dus als we zo gaan tanken Oh ja, ik ook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 Een badkamer met een strak design voor ons. En afgeronde hoeken voor de kids. Het Baderie Comfort, de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Baderie. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas het natuurlijk voor de fiets. Sinterklaas, wie kent het niet? Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. Eén op de vijf mensen krijgt het. Steun Alzheimer Nederland in de strijd tegen Alzheimer. En geef op giro 2502. Het batteriecomfort. De veilige cool touch van Groen. Kijk op batterie.nl. Dit is Radio 1.